Het weer, het is zonnig en vanmiddag gaat het nog wel wat harder waaien. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen overal vrij zonnig en ongeveer 20 graden. Dit was het DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A12. Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer, 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A13, Den Haag richting Rotterdam bij Berko en Roderijs, 9 kilometer... A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij strand Nulde, 15 kilometer. Doorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Amersfoort bij Nijkerk. Daar staat 5 kilometer file. Maar nog de N11 leiden richting Boudegraven. Voordat sluit u met de A12, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Yeah. I'm not talking about them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 Kitschip Hotel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 De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Zandvoort 106.9 FM. ZFM. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing. Can come close.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 Mi piace così Dus.